Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Groenland verliest veel meer ijs dan verwacht. Dat schrijven 89 polwetenschappers in een publicatie van Nature. Het ijsverlies is zeven keer zo groot als in de jaren negentig. Toen smolt jaarlijks zo'n 33 miljard ton ijs. De afgelopen jaren was dat gemiddeld 254 miljard ton per jaar.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 Daar schoot een 21-jarige luitenant van de Saoedische luchtmacht in een klaslokaal drie mensen dood. Hij beschouwde de VS als anti-moslim. De VS en Saoedi-Arabië zijn militaire bondgenoten. De 300 Saoedische militairen zijn gestationeerd op drie bases in Florida. Ze mogen voorlopig niet vliegen, maar krijgen nog relessen. En Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers verloren thuis met 1-0 van Valencia... door een doelpunt van Rodrigo in de eerste helft. En omdat Chelsea in Londen te sterk was voor Lille... eindigt Ajax als derde in de groep. Daardoor moet de club na de winterstop verder in de Europa League... en niet in de Champions League.